Que tiene, de pa que lo que demuestra She is holding. Me It's forever For love.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 Doe tenminste we de tenminste alsof We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot Waarom zou je dat doen? De is of tegen de muur draai ik alsof We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan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 Does she protect? Now! Ik I look many more It's close enough to tell you that You do something to me something